Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. Luister naar Jelmer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij...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 Yes, I watch the shoulders to cry on From yes. there, I'll give it to someone special. special. Of a lover with her fire in his heart, a man undercover, but you tore me apart. Please. I'll give it to someone, I'll give it to someone special. Ja, ja, daar zijn we weer. <laughs> Als hier nou, de lach uit voor video. Ja, ja. Applausje. Het is de tijd van de tweede uur van de Jelmer en de M&M's ja, Oudejaarspecial. Ik ben heel benieuwd in het uh, terugluisteren ja. hoe dit is. Eerlijk, het ging redelijk goed voor iemand die nooit kan over. Je hoorde net Wham at Last Christmas met wat backing vocals van Jelmer en de M&M's. Ja, nou ja, ja, ja, ja. En dat is echt weer uh, fantastisch. Natuurlijk, eigenlijk had dit nummer uh, niet ingestart moeten worden, maar ik had een soort van paniek. Want we misten zeg maar wat... Pre-jingle items. Normaal is er al wel twee of drie minuten reclame en dergelijke. Die was er nu niet. Dus ik moest ineens heel snel iets aanklikken. Dus, nou, ja, je hebt het ontzettend goed gedaan. En niemand had het doorgehad als je dit nou niet had gedaan. Je bent weer helemaal verpest. Ja, maar ik moet het toch? Ik moet eerlijk zijn. Eerder... Helemaal. Ik, het, het eerste uur precies hetzelfde. Ik dacht dat dat kwam. We komen veel te laat binnen. Maar het ligt dus gewoon aan de vrijprogrammering. programmering Ja, nou, wel bedankt voor de. Techni... Je, deed, je deed het geweldig. Ja, nou, wel bedankt voor de technische dienst van de voor deze plannen. Dat uh, ja. gebeurt ook niet altijd. Dus dat is wel fijn voor ons eindjaartuitzending. Maar goed, dus tot zover. Het is tijd voor het tweede uur met de standaardrubrieken. Uh, het is tijd voor het een kwartiertje. En dan, nou ja, het ja, ja. vand voor het kwartiertje. En ik ben even naar een nieuwsitem op zoek. Even. Ik weet nog wel iets wat ja. nu in het nieuws stond. Deze straat hier, waar wij nu zitten in deze okay. studio, ja. <laughs> daar was, uh, er werd een pijp vervangen voor wat huizen. Um, en uh, toen ze die pijp hadden vervangen, toen hebben ze waarschijnlijk iets van een hoogspanningskabel geraakt. En toen lag oh. dit hele blok huizen, inclusief deze studio, lag volledig zonder stroom en wifi. Ja, de, de, de, Wanneer was dat? Was het een paar weken terug? Uh, nee, dat was, uh, gehoor, uh, dat was misschien anderhalve week geleden. Dat was, ja. uh, dat was wel Aha. serieus. En toen had deze radio ook geen verbinding. Ja, klopt. Toen had, uh, toen had deze studio had, uh, geen, uh, geen stroom. En dat was grappig, want ik was bij, uh, bij mijn vriendin thuis. En die woont hier in de straat. En die had als enige, hadden zij, op dat blok huizen, hadden ze dus nog wel stroom, Wat maar geen wifi. Uit. Dus dat was echt gigantisch. <laughs> geen wifi, ja. <laughs> geen wifi ook echt. <laughs> Nee, er was wel crisis, maar uh, op zich zonder wifi is nog altijd beter dan zonder elektriciteit en wifi. Ja, ja dat is wel waar. Kijk, ik zeg altijd, zonder wifi kan ik prima leven. Want dan kan ik Blu-rays kijken en dingen gewoon lekker weken. alsof ik in 2004 leef of zo. Maar uh, ja, zonder Oep. stroom is wel crisis. Ja. Maar goed, ja. Ja, daar kan ik niks anders van maken. Er was nog een uh, soort crisis die uh, in december Zandvoort en de omgeving in zijn greep hield. Uh, namelijk het lostrekken van een vissersboot. Uh, die lag maar liefst 23 dagen vast sinds de verkiezing op november 2022. 22 november, sorry. En werd hij op uh, 16 december op de zaterdag eindelijk losgetrokken... na ruim drie weken gestrand te zijn op het Zandvoortse strand. Ja. De Garnalenkorter IJmuiden 22. En uh, kon weer koers zetten naar de thuishaven in IJmuiden. Nou ja, als je je eigen boot in IJmuiden noemt, vraag je ook wel een probleem, hè? Ja, echt ook. Nou... Ja, ik, heb, ik heb het Sorry. gezien trouwens, hè, dat hij eruit is getrokken. Heb je dat gezien? Ik heb het gewoon... Ja, IRL, heb ik het gezien dat Yo. hij eruit was getrokken. Je was gaan kijken. We hebben een witness, oké. Okay. Ik, was, ik, ik was niet op het strand zelf, maar ik was toevallig bij uh, de oma van, uh, uh, van mijn vriendin. En uh, die woont daar op de boulevard. Echt oh, mooi. Back. vlak in de buurt daarvan. En uh, ja, toen op een gegeven moment, toen een uurtje of, wat is het, zes of zo. Toen, ja. uh, toen keek ik uit het raam. Toen zag ik uh, die sleepboot steeds verder naar rechts gaan. En toen oh. dacht ik, ik ga even naar het linker raam kijken. En toen zag ik daar... En toen mijn grote baas zag daar die viskot in eentje. Nee. Uh, dus ik dacht, hé, hey, hij Niet, is er. Hij is gewoon los. Ja, maar dit was dus ook serieus uh, landelijk nieuws. Want ik hoorde dus op 3FM zelfs, toen ik gewoon op werk zat, dat ze dus uh, in Stanford bezig waren met het lostrekken van ja. een bootje. Dat was overigens een dag dat het niet was gelukt. Dus ze zijn echt al lang uh, hun best aan het doen. Maar goed, het is inmiddels ook, de boot is los. De boot is vrij. Dat is toch de wel. De boot is nee. los. Het was uh, gelukkig niet pakjesboot 12, anders hadden we weer een scenario voor het Sinterklaasje. Nou ja, het ja, was ja. wel ongeveer rond die tijd. Dus. Ja, want vorig jaar had de Sinterklaasje nou fans wel een beetje een maar Ja, kon, en dat en was gezonken joh. Ja, ja. Dit jaar hadden ze het wat rustiger aangepakt, uh, oh. denk ik. Nou, wat commentaar, denk ik wel, hè? Nou ja, als uh, ouders gaan huilen, dan... Uh, um, ouders niet, Gingen ouders huilen? Ja, die gingen nou, klachten Ja, in het, was, het was volgens mij niet echt dat kinderen het te spannend vonden, maar ouders vonden het te spannend voor hun kinderen. Oh, okay, dat het echt ja. zonk en dat was natuurlijk best wel traumatisch. Maar ja, het moet natuurlijk, ze moeten natuurlijk elk jaar wel Go een nieuw verhaal verzinnen gewoon, hoe Sinterklaas binnenkomt. Gewoon een beetje de Titanic van Sinterklaas, je moet wat, hè? Ja, of de Titan. Of, oh, oh ja, dat, dat uh, daar onder, doen we straks nog over. Dat het um, is het onderscheid wat natuurlijk helaas is voor nog, ongeluk uh, even dit, even dit jaar. Nog even goed nieuws voor, uh, voor woningzoekenden in Zandvoort. Er is namelijk definitief groen licht gegeven voor het bouwproject de Duinwachter. Het uh, plan voor de bouw van twee appartementencomplexen op de locatie van Autostrijder, dat is bovenaan uh, ja, de Valenweg. Oh, ja. ja, die renders zien er mooi dus uit. Is hoor. Eindelijk, uh, eindelijk dat, er doorheen. Even een kwestie. Dat heet een artist impression officieel gezien. Ja, oké, okay, maar het ziet, het ziet er heel mooi ja, uit. Ja, inderdaad, ja. Ja, dit is ja. Uh, nu natuurlijk zo getekend in dat gebied. Ik hoor hier een En dat is, uh, dat is duidelijk tegenstander. Er waren natuurlijk ook bezwaarmakers. En de uitspraak van de Raad van State heeft ervoor gezorgd dat, er, dat het wel door kan. En uh, het ziet er in ieder geval mooi uit, 102 woningen. Um, er is nog een volgend nieuwsitem, namelijk Mirko... Er werd een uh, feest georganiseerd voor vrijwilligers. Ja. In Zandvoort. Bij de haven van Zandvoort. Strandpavillon 9. En uh, ja, Mike, uh, volgend jaar gaan ja. we daar ook heen. Want het was uh, heel erg geslaagd. Leuk dat de gemeente dat heeft georganiseerd. Ja, ik had dit jaar ook wel een niet gevraagd. Hoe heb, jij het, uh, hoe heb <laughs> ja. jij het beleefd? Nou ja, gewoon een stukje leuk. Ik bedoel, Zandvoort is. Ten opzichte van andere gemeenten hebben we echt veel meer vrijwilligers... die hier actief zijn, waar dus ook ons, ons dorp echt op draait. Hè? Dus het is ook leuk om wat terug te doen. En nou ja, het is natuurlijk niet voor iedereen zoiets. Maar in ieder geval leuk dat, dat voor een aantal mensen die, daar, die daarvan houden... dat er gewoon iets wordt georganiseerd om ze even in het zonnetje te zetten. Dat er ook een prijs wordt uitgereikt. Weet je? Dat, eh, niet, niet dat je het doet voor die prijs, maar gewoon een leuk stukje erkenning. Van joh, we weten dat je vrijwilliger bent. Dat je je inzet voor Zandvoort. Dat je welkom bent. Ja. Het uh, zou mooi zijn als er nog iets meer kan gebeuren voor vrijwilligers... Al het lijst natuurlijk vrijwilliger, dus dat een beetje zoeken van... tot hoever ja, ga je, hoe ver je daarin, ga je, zeg ja. maar. Maar nee, het was hartstikke leuk, gezellig, Super lieve mensen ontmoet. Heel veel mensen die ik natuurlijk ook ken... Nou, vanuit mezelf vrijwilliger zijn, maar ook vanuit mijn politiek. Deels eh, allemaal even lief, even goed bezig voor het dorp. Dus uh, ja, meer kan ik niet over zeggen. Gewoon ja. geslaagd, geslaagd en goed. Ja, ja, dat zijn belangrijk ook in... de in de gemeente, dus dat is uh, ja, erg fijn. en de gemeente betaalt de drankjes, dus dat was goed. Nee. Dat was, ja, nou ja, dat is wel terecht, toch? <laughs> het is altijd een goede zaak als werkgevers nou, of gemeentes gewoon betalen. Dus uh, nee, dat is mooi. Dan hebben we voor de rest uh, nog een nieuwjaarsduik. Die uh, is dit keer naar, in het teken van 200 jaar KNRM natuurlijk uh, oh, ja. de reddingsbrigade naar mijn weet, volgens mij. Ja, dat ja, ja, Koninklijke ja. Nederlandse ja, ja, dat klopt, ja. Dus maar inderdaad, daar staat... Ja, dat is iets anders dan de Reimsbegade. Daarom zei ik ook uh, met ja. een beetje een soort van twijfel. Ik wist dat het iets mee te maken had, maar ik wist ook dat het wel apart. Was, goed, maar goed, ja. ik ben altijd correct en zeg ik uh, tot ik het niet ben. Goed, in ieder geval, uh, de nieuwjaarsduik. De mensen oh. kunnen meedoen aan het voorbereidingsprogramma. Om uh, 12 uur start dat uh, bij het podium bij de Rotonde naast de haven van Zandvoort. Er komen dus uh, diverse optredens die het publiek moeten gaan aansporen tot dansen en springen. De intensieve warmingen beginnen om kwart voor twee, waarbij de adrenaline al stijgt. Uh, yeah. Waarbij de adrenaline al stijgt in afwachting Mickey, van het start... Wacht even, hoor, Even onderbreken. ...Mickey vraagt, wanneer is het nieuwjaarsduik? Oh mijn god, 1 ja. januari. Uh, ja, is het dat altijd? Want ik ja. weet het niet. Ja, tuurlijk. Nou, dat is toch handig om erbij te zeggen. Op 1 dus. januari... ...om kwart ja, okay. voor 2. Nou, ik zou bijna het, het, zeggen... Nou, niet. vind je daar wel terecht eigenlijk. Ja. Ja. Oh, okay. ja, nou, nou, wel uh, sommige mensen die weten dit soort dingen niet, net als ik. Nee. Maar ik, misschien denk ik eraan... ...of om dit keer of om volgend jaar mee te doen. Maar nou, ik vind het gewoon dat jij mee moet doen, Jammer. Heb jij een keer meegedaan? Ik heb ooit een keer meegedaan als klein kind. En uh, toen was het zo koud dat ik even erin ging en toen meteen eruit. Nou, en mijn vader deed nog even lekker zwemmen, weet je wel. Ik, ik doe dus elk jaar mee, dat ik Vandaag is het eerste oh. jaar dat ik niet mee ga doen, omdat ik het ga filmen voor, uh, voor, uh, voor Zandvoort Inside. Maar, Boe, nee, maar het ik, ik, ik heb vorig jaar zelfs nog mijn, mijn broertje, die is in Venetië, dus die heeft een... Uh, Natuurlijk allemaal internationale uh, vrienden en zo. En hij heeft toen een, een Russische vriendin van hem... en een uh, Indiaanse vriend meegenomen... die ook mee hebben gedaan met hun jaarstuik. Dus hebben Sandford, ze gelijk in Zandvoort. Dus hebben ze helemaal uh, nou, ingeburgerd eigenlijk gelijk. Gewoon de eerste dag van het jaar, hoppatee... in het ijskoude water. Ja, ik, ik vind dat het wel wat hebben. Maar ik kijk, moet zeggen, vorig jaar voelde ik hem wel, hoor. Nou, dat ja, water niet ging. Ik zou er van mijn langstelste leven niet aan meedoen. Maar als jij maar mee gaat doen, dan ben ik er om te kijken. Gewoon voor de grap. Oké, okay. ja, dan, dan gaat jammer maar dit jaar. Misschien volgend jaar. En dat bedoel ik niet volgend jaar. Ja, nee, nee maandag, ja, ja, ja, maar daar ja, gaat hij. Ja, ik, ja, ik moet wel zeggen, de broodje Unox die daar is, jongen, die is zo on ja, point. Dat, dat is ja. niet Ga je niet het goede stopcircuit doen met Formule 1? Uh, misschien wel beter. Oeh, Nou, ik ga toch en, niet aan uh, mee Ik ben niet gek. euro. Ja, uh, dat is wel zo, hoor. <laughs> nee, en, nog, en nog even mooi ja. om te noemen: is dat uh, dit jaar dus de nieuwjaarsduik verbonden is aan het goede doel, de KNRM Zandvoort. Leuk. En namelijk volgend jaar 2024 viert de Renningsmaatschappij hun 200-jarig jubileum. Dat bestaat al sinds 1824 dus. En dat uh, wordt dus symbolisch afgetrapt met deze nieuwjaarsduik. En je kan ook doneren of vrijwilliger worden via nieuwjaarsduik Zandvoort. NL. Of natuurlijk meedoen. Oké, okay, een goede zaak. Uh, ik ga in ieder geval niet meedoen, dat is wat zeker is. Dan gaan we het even hebben over een boe, leuk. Boe, Mike, boe. Nee, ga ik... je mag boeien, want ik ben niet zo gek. Oké. Okay. <laughs> oh. ja. Dankjewel. Oh, sorry, sorry, sorry. Nee, oké, oké, oké. Het is gewoon niet. Het is niet mijn voorkeur om daaraan mee te doen, maar goed. Uh, iets anders wat wel leuk was, wat ik ook wel toch deels aan mee heb gedaan... is de curlingcompetitie hier op uh, ja. de IJsselaar Zandvoort. Ja, dat was natuurlijk afgelopen donderdag waar... Uh, Je hebt meegedaan toch wel? Ik heb, ik heb drie van die dingen gegooid, ja. Drie van die fluitkegel. En hoe was het? Uh, heel glad, en er was een regenbuitje voordat wij uh, moesten, ja. ja. Wij kwamen uit voor het bedrijf van uh, Mickey's moeder, Wild 2 natuurlijk. Dus dat ja. was... Uh, een uh, leuke reclame Maar ook, maar ook leuk om uh, even aan mee te doen. Ja, precies. Bij de eerste worp ging jij al vol je Het ging niet helemaal goed. Nee, maar goed. Het was ook heel glad. Maar it, it, ik vind het een leuk ding. Wij hadden natuurlijk mee aan de tweede ronde. En we hebben drie rondes gespeeld. En we hebben de ook die verloren. Maar goed, dat ja, doen dus... hey, we. Hey, we hebben één gelijk gespeeld. We hebben er één gelijk. Gespeeld. Niet vergeten. We hebben één gelijk. Dat, ja, maar dat was omdat Dat ik er heb gegooid waarschijnlijk. Ja, heel goed, Erik. Ja. ja, precies. Ik zei ook al. van uh, Ze willen niet dat we de volgende keer meedoen. Want dan klap ik ze allemaal in mijn eentje natuurlijk. Oh, dus, uh, oké. Okay. Nou, goed. Ja, dus, uh, ja, ja. Het, is, uh, het gaat weer helemaal, helemaal Maar, echt maar volgend jaar kan Sterker terug, want dan zorg ik gewoon dat ik er ook bij ben. Ja, ja, okay. ja en wat we dan nou wel kunnen doen, kunnen we wel even stiekem even curlen op de baan in Haarlem? Hè? Even oefenen. Dat heb ik wel eens gedaan, ja, dat, dat doen, is wel lekker de curl. We dan, we we mee al mee. We dan Dan sponsor we ik wel dat we gewoon even, even oefenen. Dan maken we ze allemaal in de is Oké, okay, zo. nou ah. tot zover in ieder geval het, het kwartiertje. Het is namelijk tijd voor uh, mijn nummer 4 in de top 20 2023. Nou, en daarvoor heb ik eigenlijk een nummer gekozen wat. Uh, nou ja, vrij generic was. Maar wat een nummer is, wat ik eigenlijk al wel zo'n beetje het hele jaar lekker op terugkom. Want dan sinds het uit is in ieder geval. En dat is namelijk het nummer van Ed Sharon, American Town. Gewoon echt een lekker catchy nummer van het album Autumn Variations. Is natuurlijk ook dit jaar uitgekomen, want ja, ik hou me wel <coughs> aan. Oké. Okay. Uh, in ieder geval, het is tijd voor uh, mijn nummer 4 in de top 20, 2023. Het is Haven't Ed Sharon met so long, American Town. But it all came back in one moment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 En je hoorde mijn nummer 4 in de top 20 2023, American Town van Ed Sheeran. Ja, ik hoorde net in de studio mensen zeggen: Ja, waarom heb je dit nou in je top 5 Ik zei eigenlijk, eigenlijk: Nou ja, het is geen heel bijzonder nummer, maar het is wel gewoon. Ik zeg het, is eigenlijk altijd goed. Het is gewoon een lekker achtergrondnummertje. En we gaan weer doorstaan. Het is tijd voor Mirko's nummer 4 in de top 20 2023. En nou ja, vertel maar. Nou ja, ik, heel veel mensen weten natuurlijk wel dat ik heel erg van hyperpop houd. Maar een ander genre waar ik enorm van hou, omdat ik er ook mee op ben gegroeid, is Opera. Uh, en in dit geval een nummer waar ik, ik afgelopen jaar... heel veel naar heb geluisterd, dat ik heel prettig vond. En dat is Le Poème Harmonique... van Vincent... Of vincent van Le Poème Harmonique en Vincent Dumestre, de, de part Quelle de var me fait Principer. En ik kan geen Frans, dus ik zeg het waar ik helemaal fout. Maar het klinkt geweldig. Luister. Parkele de me fait participer. Dankjewel, Jammer. Oké, okay, nou goed. We gaan luisteren naar nummer 4 van Mirko... in de top 2023. 20 Jan mag dit uitspreken... want het is de enige die dat kan. Hoe heet dit nummer? Uh, de paar kunnen de vrouwen Helemaal mooi. We gaan naar luisteren op de FM nummer 4 van Mirko in de top 10 2023. 2023. Dank Ja, je hoorde nummer 4 in de top 20 2023. Dat uh, leed tot wat discussie hier in de studio over nummers voor begrafenissen. Een, uh, een sfeer, wow. Nou ja, een sfeer ja. van ik maar afvraag. Is dat gepast voor een eindejaarsuitstelling? Maar iedereen vond het echt hilarisch. Het is het, dus het einde van het jaar. Dus dat past perfect bij het einde van het leven. Nou, nou, nou, niet. Wat is dit nou voor ja. nou, ja. nou, nou, hé. Hey, hey. Nee, maar jongens, even, jongens. even naar de essentie van het nummer. Uh, ik vind het echt heel mooi dat Mirko deze heeft uitgekozen. Want inderdaad, het staat een beetje in contrast met de... De rest van de nummers die we vanavond nog van hem gaan zien. Maar uh, de, de rust die je hierin vindt of zo, of de stilte in het nummer. En de tekst is ook, ja, als je ik ik denk als je de tekst nog naleest. want die kan in opera, die volg ik niet echt altijd, dan let ik meer op nee. de klanken. Maar nee. ik denk dat die ook heel mooi nou, uh, zeggen, kan zijn. Nou, ik moet zeggen, ik ben uh, geen mega opera-fan, maar ik kan er altijd wel van een goed van op zich, ik vind het altijd wel mooi als ik het hoor. Ik zou het gewoon niet zo aanstellen, maar ik vind het ook wel fijn dat dit zo in de uitzending is... en de discussie die daarna volgde was iets te grappig. Uh, uh, of niet? voor uh, We, we zullen het maar niet herhalen. We gaan het ja. er niet over hebben. <laughs> dit, dit, dit blijft even binnen de muren, maar uh, wat we wel uh, gaan discussiëren hier is het discussiepuntje. en dat is eigenlijk deze week uh, dit simpele vraagje wat we elk jaar met uh, oud-nieuws stellen. Er moet een landelijk vuurwerkverbod komen. Ja of nee? Uh, nee. Ik, uh, ik ben daar uh, ook niet voor... Uh, voor een landelijk vuurwerkverbod. Uh, ik denk dat wat gemeenten nu al doen en kijken van... nou ja, in mijn gemeente is er een draagvlak voor, tenminste democratisch... en de gemeenteraad om uh, een vuurwerkverbod in te stellen... of vuurwerkfijne fijne zones. Dus kijk, dat is prima, want voor het hele land... dat vind ik een beetje te, te rigoureus. Ik snap heel goed dat uh, de veiligheidsdiensten, ambulances... die met vuurwerk worden bekogeld ja. tijdens het oud-jaar... en de politie die er wel een beetje klaar mee zijn en daarom maar zeggen... Landelijk vuurwerkverbod. Maar ik ben heel erg bang bij zo'n vuurwerkverbod dat er uh, veel te veel gevaarlijk vuurwerk uh, in Nederland inkomt. Dat gebeurt nu al. Ja. Er is volgens mij gisteren weer een bus ja. met 1200 kilo illegaal vuurwerk uit Duitsland. Uh, ja, en hier is in pas, Nederland Ja, Dat is pas geen onderschepte bus. Hè? Je ja. hebt geen idee hoeveel er dus alsnog ja. gewoon de grens. Ik hoeveel weet we? niet of jullie die filmpjes hebben gezien op Dumper. Dat ja. al die Nederlanders die aan de grens van Duitsland wonen die stonden daar in de rij ja, bij de toch, kaufmarkt. Die gingen toch knokken om vuurwerk. Die gingen daadwerkelijk vechten ja, ja. oh, met elkaar... Ook, uh, omdat ze die vuurwerk wilden kopen. En dan denk ik, jezus he. En dan zie je ook wel weer wat voor types daartussen daar tussen staan. Dat zijn, uh, ik ga het niet opnoemen, maar je, je ja, weet het ja, wel, ja. zeg maar. Dus uh, ja, dan denk ik echt van, ja, vuurwerkverbod... Mm. Nou, Misschien ik, toch ik ben, handig om uh, hier een eigen winkel te houden. Want we gaan, de mensen die dicht bij de grens wonen... gaan het toch wel daar Je halen. kan het hier natuurlijk ook nog kopen. Het is volgens mij helemaal geen knalvuurwerk, maar wel sierverwerk. Dat vind ik zelf ook het mooist. Maar ik heb ja. dan liever dat een gemeente of iets georganiseerd... dat mensen daar naartoe kunnen komen... En ja. gezellig en nou, zo en dan naar Vuurwerk kunnen kijken. Precies, ik, ik dat zo verstil, is. ik al me voor weer gelijk uh, met mijn overruling... Denk ik. maar ik, ik, ik sta een beetje weer met Jelmer. Ik, ik denk dat uh, Vuurwerk... Is, is wat mij echt cultureel erfgoed. Hè? Het zelf afsteken daarvan ook. Heel veel mensen vinden dat gewoon leuk... en is dat gewoon traditie. Ik denk ja. dat dat prima kan als je oppast. Natuurlijk is je wel een verhoogd risico ten opzichte van andere dingen. Maar ik denk dan dat inderdaad een uitkomst in de zin van bepaalde zones waarin het wel niet kan. En Natuurlijk is dan wel de angst. is dat niet een soort slippery slope. Op het moment dat we dat dan doen, dat dat dan de eerste stap is naar het verbieden. Nou, dat hoop ik persoonlijk niet. Want ik denk dat dit uiteindelijk de, überhaupt de, de, de beste oplossing is, zeg maar. Dat mensen die uh, bang zijn, misschien mensen met huisdieren en dergelijke, dat die een bepaald gebied hebben gewoon van, hé, hey, hier is het oké. Okay. Het liefst ook dat je die zones wat verder wegzet van Bijvoorbeeld een, een, een woonwijk een boon. of een bebouwde ja. kom of iets dergelijks. Waar dus wel die vrijheid is om het zelf te doen. Wel ook nog steeds inzetten op, op vuurwerkshows en zo. Want dat is gewoon hartstikke mooi. Dus ik bedoel, ja. waar, waarom niet? Uh, en wat ik ook denk, wat mij betreft... Uh, moet verwonding door vuurwerk, op het moment dat je het zelf doet... gewoon uit het basispakket van de verzekering... Of je uh, uh, risico. Nou ja, gewoon, nee, ik ben er serieus. Nou, ik, ik vind gewoon, op het moment dat je dat bij jezelf veroorzaakt... Dus als je er een ander mee raakt... dan vind ik dat iemand daar wel voor verzekerd zou moeten zijn... binnen ja. de basisverzekering... Maar op het moment dat jij het uh, uh, uh, bij jezelf doet... Ja, dan moet je maar een betere verzekering afsluiten. Dan ga je er ook vanzelf wat voorzichtig mee om. En misschien toch wat eerder kijken... dat op het moment dat een of andere uh, jonge jonge... ergens illegaal vuurwerk aan het afsteken is... of betrapt wordt met iets gevaarlijks... gewoon een soort zero tolerance beleid in die zin... dat op het moment dat je dan nog een keer met vuurwerk wordt betrapt... dat je gewoon een flinke boete krijgt. Dat je gewoon genoteerd wordt en dan. Want ik bedoel, zo moeilijk is het niet om gewoon zuurvuurwerk te kopen... Gewoon af te schieten, nou, veilig, een leuke wat, knal te wat, hebben, klaar. Ik snap dat uh, knallen en zo best wel leuk is of uh, mensen een kick kan geven of zo. Ik vind het niks, want ik denk als ik over straat loop... Uh, dat er wat anders uh, gebeurt met die knallen. Uh, de, het klinkt soms ook best wel raar dat je denkt... oh, is dit vuurwerk of iets anders? Ik heb gewoon liever dat je gewoon iets ziet, weet je wel. Gewoon ja. ja, leuk. Ik, ook. Ja, ja, ja. ik vind het vuurwerk als, veel als zo leuker dan knallen. Als daar dan een knal bij zit, oké. Okay, maar gewoon die losse knallen, denk ik, ja... Ja. Ik, ik zit er altijd een beetje tussenin. Kijk, ik ben nooit echt voor een compleet verbod. Ik snap ook wel dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Maar dan heb je natuurlijk meestal dat je kijkt naar... waar de meeste verwondingen vandaan komen. En dat komt toch door illegaal vuurwerk. En dan ga je weer, met mijn standaardiedeltje. Als je het gaat verbieden, gaan mensen het toch wel illegaal doen. En ik denk is dat het dat... juist illegaal, toch? Sorry? Als, men, als het een ja. verbod komt... dan wordt het allemaal ja, en daar gaat iedereen, Dus dan gaan we net ja, gaat, de Cobra zes ja, uit Polen Want, want dan maakt het geen reet meer uit... of je inderdaad een Cobra 6 uit Polen hebt... of gewoon een netjes totje. En over knalvuurwerk zeg ik... ja, kijk, weet je, ik, ik ben ook niet zo mega fan van knalvuurwerk. Ik vind het wel grappig af en toe. Maar inderdaad, daar een verbod op kan ik mee leven. Maar inderdaad, ik vind het dan raar dat er ook... want er wordt toch elk jaar weer over gesproken. Steeds meer gemeentes verbieden het denk je, ja, waar, wat wil je nou bereiken met een vuurwerkverbod? Ah, ik vind wel wat ze in Haarlem doen, heel eerlijk... ik vind dat echt totaal dom. Het is gewoon ja. een hele grote stad dat ik zeg... het is cultureel erfgoed. Er is meer dan genoeg plek om gewoon een zone te maken... waar mensen wel vuurwerk afsteken. Desondanks kijken ze per wijk naar de populariteit of zo. Weet je, als er ja. echt een wijk is waar ze het echt ja, in meerderheid niet, weet, niet willen. Of denk zo. denk zones zijn ook beter. Weet je, zoiets, ja. dat vind ik ook. En ik ben gewoon heel erg voor het principe van stapelboetes. Je ziet nu toch, er wordt toch te vaak gewoon een waarschuwing gegeven en klaar. Ik vind gewoon... Je mag het één keer misschien uh, fout doen dat je het nog door de vingers wordt gezien. Nou, maar kijk, een keer te hard rijden of zo. Dat is iets dat kan oprecht nog wel een soort van per ongeluk gebeuren... als je niet goed op aan het letten bent. Maar je kan niet. Ja, dan je als je, je niet aan het vlotte bent, ineens een, een nitraat in je hand hebben. Zeg maar. Dat is toch wel <laughs> ja. een hele bewuste actie. Kom, dus ik op. heb wel zoiets van, als je dat bij een spreking spreken meer dan één keer doet... is goed, word je de boete dubbel zo hoog. Ja, weet je? Nou ja, ik had best wel een idee. Is, is, is, is, is, het, is het volgens mij heel snel klaar. Want voor heel veel jongeren, ik bedoel, ik, ik, ik ben wel een beetje geïnteresseerd in die crimewereld en zo, het is zo makkelijk om aan illegaal vuurwerk te kopen. Echt, ik, ik ja. word gewoon op Snapchat rond deze tijd van het jaar toegevoegd door totaal anonieme accounts die mij gewoon een berichtje sturen op Snapchat. Hé, hey, wil jij een nitraat kopen? Dat is, dat is hoe makkelijk ja. het gaat, hè? Het enige wat ik ja. hoef te zeggen is ja, moet ik naar een van de vaag adresje op PayPal, moet ik wat geld overmaken, kom dan er naar toe. Nou, ben ik allemaal helemaal niet van, doe ik dus niet. Maar het feit dat die mensen mij dus opzoeken. Dat, dat het zo makkelijk is. Terwijl ze weten niet wie ik ben, ze weten ook niet wie raadslid ben, whatever. Zelfs ja. uh, ben ik een agent, uh, weet, weet het, zij veel. Uh, zo, zo schaamteloos makkelijk is het dus. Ja. Hè? Nou ja, in, in, en, en ook uh, natuurlijk de, de overlast voor, voor dieren en zo, daar is de knal natuurlijk ja. vooral erg voor. Want sierverwerk hebben ze uh, wat minder van. Uh, maar ik heb ook een paar jaar bij, bij de supermarkt gewerkt en ik heb ook een aantal keer dan op oudjaarsavond uh, gewerkt. Wel tot zes uur, want dan gingen we dicht. Maar dat is echt niet grappig. Want nee. dan, ja, nou ja, Je kent het Fomerplein wel. En dan staan daar een paar van die jongens uh, van twaalf... ...staan er dan vuurpijlen af te schieten. En we hebben een paar keer gehad... ...dat ze dan gewoon op de deur, op de ingang zo bijna naar binnen... Ja. ...eentje is toen in de, in de ingang ontploft. Maar ja, dan denk ik, dat is dan toch niet meer grappig. Ja, maar en als je dan de politie belt voordat ze er zijn... ...dan zijn ze natuurlijk alweer weg. Wat ook wel logisch is, dat is ook lastig om dat uh, te pakken. Ja. Maar, maar ik, ja, ik ben het ook eens... Dat, ik, ik, dat, dat vuurwerk kan best wel cultureel vastgoed worden. Vastgoed, erg goed. Ar ja. Erg goed, boeien. Uh, net als uh, carbide schiet is dat toch ook gewoon? Ja, ja, ja, ja. Wat dacht je van die... Uh, die uh, wat is het? Die, die mestcar die vorig jaar achter op die auto zat... en dat die gewoon tijdens het rijden op een kruispunt... dat karbiet afschoot... en dat gewoon in een omtrek van... wat is het? 20 meter of zo... Alle ramen uit alle huizen werden... om ja, daar gewoon is compleet naar de kloten. En dan denk je, ja, de kabiet schieten... dat is tuurlijk het is, het, hè, het is nu erfgoed geworden... en dat doen ze veel uh, buiten de randstad Dat doen ze dat heel veel. Uh, ik vind het allemaal prima, maar dat is ook echt alleen maar de knal. Ja. Het, er zit geen sier aan. En nee. dan denk ik van, ja, dan moeten wij allemaal... Uh, het siervuurwerk en het ja. gewone vuurwerk, weet je... Tuurlijk, ik heb er niet heel veel mee, maar ik heb toch ook zoiets van, ja, weet je, als, uh, als mijn buurman uh, met een mooie pot, met mooie uh, glinsterdingen aankomt, dan, toch mooi. ik, dan ga ik niet zeggen, hé hey, buurman, dat mag helemaal niet. Nee, ik Ga de politie bellen. Ja. Nee, maar daarom ik wat van, in haar. Ja, gebeurt fuck. ook zo, zo ongelooflijk. Ja. Ja, ik vind, ik ja. vind dat wel, als je het hebt over betutteling, ik vind hem wel als een beetje een overgebruikt ja. woord, maar dat vind ik wel echt ik betuttelend. Wel mee, ja. Dat ik denk van, kom op. Weet je, uh, het ding is uh, met het leven komen we bepaalde risico's kijk, uh, kijken. Als jij vuurwerk afschiet, dan aanvaard je die, wat mij betreft, gewoon. Het is vooral de omgeving ja. waar we misschien, je misschien leest moeten. Maar jullie leven altijd met de voorwaarden. Ja. ja, het is die omgeving waar we misschien moeten. Het, het, het gebeurt helaas wel elke kerst, of uh, elke auto opnieuw, ja. dat er wel een onschuldige persoon wordt geraakt. Dat is gewoon heel jammer en heel triest. En daar zou zo'n zonde misschien ja. kunnen helpen, ja. of voorlichting, of. Nou, whatever. Maar het is moeilijk. Ja. Ja, dat soort goeie dingen goeie. gebeuren natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld in het verkeer. Maar goed, tot zover eigenlijk het discussiepuntje. Niemand is echt voor of een verbod. Maar wellicht uh, een gedeeltelijk regionaal verbod. Het is weer tijd voor uh, Mickey's nummer 4 in de top 20 2023. Kondig hem maar aan. Ja, en ik heb als nummer 4 heb ik Fusion van Rogue. En Rogue is toch echt wel een van mijn favoriete artiesten. Um, gekomen door Monstercat. Maar uh, hij is niet helemaal in mijn top favoriet, Want in mijn Spotify rap daar stond hij bijvoorbeeld niet in. En dan denk ik van... Hm, dat is toch wel interessant, want uh, hij maakt echt wel serieus goede muziek. En het is gewoon een beetje pop. Uh, het is ook gewoon een beetje een mix van, van EDM, elektronische dance muziek En uh, gewoon pop. Dus het is eigenlijk gewoon wel een lekker nummer. En okay. uh, verder gewoon prima. We gaan naar luisteren nummer 4 van Mickey in de Top 20 2023. Fusion door Rogue. Veel plezier. Ja, je hoorde de nummer 4 van Mickey in de top 20 2023. En het is alweer tijd voor de nummer 3. Uh, uh, ja, de nummer 3. Ik zeg het goed van Jelmer. Ja, we zijn alweer in de nummer 3 aanbeland. En deze is dus door Jelmer, Thea en Selena. Hoe de is Edgar? Jelmer, vertel. Ja, dit nummer, hoe de, de hel is Edgar van de duo Thea en Salena. Uh, Engelstalig nummer. De groep komt uit Oostenrijk. Het is een Zonfestival nummer. Natuurlijk groot fan van dit uh, festival. Uh, elk jaar, in ieder geval de afgelopen jaren. Uh, vertegenwoordigd dus door Oostenrijk. Het is sowieso een fantastische performance. Je moet echt de clip terugkijken op YouTube van hun optreden tijdens het Songfestival. Want ook de graphics op de achtergrond passen geweldig bij dit nummer. En het is gewoon echt een hele goede vibe, goede sfeer. Uh, echt typisch Songfestival. Uh, we gaan er maar naar luisteren. Ja. Thea en Selena, dit is, ik uh, hoor dat jouw woord dit is de nummer drie van Jammer in de Top 2023. Thea, Selena, Oedel als Edgar. of so us you're about to be a star Je hoorde nummer 3 in de top 20 2023 van Jammer. Het is uh, Hoede Hells Edgar van Thea en Selina. Echt een zo'n festival nummertje, maar uh, en lekker ook zo op de vrijdagavond. Prachtig. Ja, en het Heerlijk is uh, alweer bijna het einde van de tweede uur. Dat betekent dat we even gaan doordraaien. of we even gaan kijken op de nieuwe muziek of de muzikale evenementen van de afgelopen maand. En nou ja, voor mij Jammer springt er waarschijnlijk uit Disney 100 in concert. Wat een experience. Uh, ja, dat was gisteren inderdaad, uh, Disney 100 jaar en dan in concert, dus uh, hun uh, muziekstukken met uh, orkest gespeeld en uh, ook uh, vijf uh, bekende zangers en zangeressen die ook uh, soms uh, ook de stem echt deden in die, in die films. Uh, verschillende muziekstukken dus, uh, ik denk dat er wel tien of twaalf verschillende Disney films zeker. voorbij zijn gekomen. Ja, zeker. Uh, ja. Anderhalf uur programma in de Dome. dus dat was uh, heel ja, leuk. Ja, het was inderdaad een fantastische ervaring. Uh, de artiesten dit jaar waren Jamai, binnen mij in bent natuurlijk bekend als de Nederlandse stem van Elsa in Frozen. Uh, Sally Burleson, uh, Fijn van de Bos, April Darby en Jonathan. Vroeger waren allemaal uh, als gastartiesten aanwezig bij disney Concert. Nou, ik vond het gewoon, weet je, ik ben natuurlijk wel een Disney-fan. En wat, ik vond het heel mooi, om zitten in elkaar, gewoon, weet je, honderd jaar in Disney-geschiedenis en dan in een live concert in de Dome ja, dat is wel gewoon een ervaring, ja, natuurlijk. Het, het begon ook met een hele leuke medley en dan zag je zo'n het eerste cartoon. Uh, ja. Hoe heet het ook weer? Steamboat Ste Willie. Steamboat Willie met uh, Mickey Mouse dan. Uh, en dat deden ze ook met het orkest live gespeeld en deden ze een soort medley van allemaal uh, Disney songs aan het begin. En dat was zeg maar dan de introductie en dan deden ze steeds een liedje tussendoor. Maar ook instrumentale stukjes zoals van Pirates of the Caribbean en uh, Marvel. Ja. Dus dat was heel goed. Het zat goed in elkaar, dus dat was onze muzikale highlight van december, ja. wat mij betreft in ieder geval. Mirko, Mickey, kijk even naar jullie. Hadden jullie nog een muzikale hoogtepunten in december? Nou ja, we hebben er net naar geluisterd als, als nummer 5. One On The Gags heeft een nieuw album uitgebracht. Dus mijn nummer 5. Uh, Dumbest Girl Life was, was onderdeel daarvan. En ja, ik ben heel erg fan van die band, dus het is altijd leuk als we weer met wat nieuws komen. Ja, en Mickey? Uh, ik zou zeggen Spotify rapt. Ja, zeker. Ja, dat was echt, oh, ja. Uh, was, ik was echt zeker weer uh, tevreden. Alleen, ik heb... Uh, de helft minder geluisterd dan vorig jaar. Dat vond, ik wel, dat vond ik wel opmerkelijk. Want ik heb evenveel in de trein gezeten naar ja. school. Maar ik heb misschien wat meer in de trein Netflix-series zitten beentje. Oh ja, ja. TikTok-shorts. Nee, ik heb nee. geen TikTok. Dus oh, okay. dat, dat mag niet <laughs> Ja, je weet het. Niet, he? Ik heb ja, inderdaad wat we. minder in muziek geluisterd. normaal zat ik in de trein. En zat ik daadwerkelijk gewoon twee uur lang met mijn ogen dicht. Zat ik gewoon een beetje weer Spotify te luisteren. Hé, hey, twee uur heen, twee uur terug. Dus dat is al vier uur per dag. En ja. dan vijf, keer, vijf dagen in de week. En uh, nu moest ik maar uh, één dag of twee dagen ja. in de week. En. Uh, ja, ik heb ja. voornamelijk gewoon veel Netflix zitten bingen. Want ik kwam erachter dat ik Unlimited 5G had. Dus ik dacht, nou ja, een beetje prima. Lekker, ga ik gewoon met Netflix kijken en YouTube. Ja. Dus ik denk dat ik daardoor ja. komt uh, dat ik de helft minder uh, uur ja. heb, uh, minuten heb. Nou, mijn Spotify ja. rap was helemaal gauw klaar. Ik ben dit jaar namelijk overgestapt uh, van Spotify af. Dus ik heb eigenlijk geen Spotify <laughs> rap set. Ja. Dat zeg je wel nee, ja. drie, drie jaar, toch? Nee, al. ik ben dit jaar... Ik heb vorig jaar wel Spotify gebruikt, de eerste half jaar. Maar ik ben nu al echt overgesteld. Dus ik had eigenlijk maar, uh, geloof ik, 2000 minuten op Spotify geluisterd. Dus ik kan daar niet heel veel over zeggen. Dit nou, wat, wat mij vooral verbaast met die Spotify rap... maar ik weet niet of jullie dat herkennen... is dat er dan, dan heb je altijd een heel aantal nummers van... Oh ja, ja, die waren leuk. Die herinner ja, ik ja. me nog. Of, of zelfs nummers die je dan vergeet bent ja, voor die zeker. groepen. Maar dan staan er ook altijd nummers. Het is dus vaak rond plek 50. Dat zijn dan de nummers die komen net na de nummers die je specifiek hebt opgezocht. en heel vaak hebt geluisterd. Ja. Die worden dan daarna altijd gespeeld. en daardoor staan ze hoog. Ja, ja, zeker, maar eigenlijk ja. vind je ze helemaal niet zo goed. Dus er staan dan ja. gewoon 10 of, of, of 13 nummers in. die er dan in zijn, eigenlijk omdat die omdat toevallig ze, in de playlist. Ja, onder je favoriete nummers stonden. Dat heb ik ook, inderdaad. Ja, dat vind, dat ik al, vind ik nou zo vervelend. Dat heb ik ja. drie jaar op rij al. heb ik dan, dan van die ja. nummers. waarvan ik denk, als ik die dan hoor. dan heb ik dan ooit een in, keer ingezet. In, in dan denk ik van ja, dat is een goed nummer, weet je wel. Die zet ik erin. En dan krijg je die hele tijd horen. En op een gegeven moment heb je het wel gehad. Dus elke dat keer als hij dan ja. opnieuw wordt gespeeld. Dan druk je meteen op skip. Ja, ja, heb ik ook. En omdat je dus de hele tijd dat nummer krijgt. Ja. En de hele tijd op skip drukt. I don't know hoe hij het doet. Maar elke keer als je dus dat nummer start. Ja. Dan telt hij hem als een play. En dan ineens staat het in je top 5. En dan denk je van. wat the fuck. Dat nummer vond ik halverwege het jaar. Vond ik dat vreselijk. En ja. Heb het ja. elke keer doorgespoord En dan staat hij alsnog als nummer 5. En dan denk je. Nou wat de fuck is dit nou weer. En ja en wat ik ook wel bijzonder vond is dat dit jaar, eigenlijk het eerste jaar, was voor mij dat heel veel van de nummers... die echt consequent gewoon in mijn top 100 stonden... dat die er allemaal uitgeslagen zijn of net aan zo op plek uh, 98, 98 ja, of zo ja, nog ja, zijn ja, blijven ja, hangen. Dus ja, dat was ja. het enige wat me nog opviel. Verder leuk. Nou, het is uh, inmiddels ook alweer tijd voor meer muzikale uh, is dit jaar. Het gaat naar het nummer drie van mij in de top 20 2023. En, en dan heb ik eigenlijk een nummer gekozen wat, um, nou ja, naar mijn idee niet uh, heel veel radio opgeleverd gekregen. Terwijl een soort van bekend is geworden. Het is namelijk uh, Miley Cyrus met Used to be Young. En dat is natuurlijk muzikaal. Natuurlijk een heel fantastisch nummer. Um, maar ik vind vooral de lyrics best impressive. Nou. Ik vind het best wel Ja, ik ook, maar, maar het is nummer. eigenlijk een soort terugblik op haar hele carrière. Ja, natuurlijk het begin op de Disney Channel. En ik vind het, gewoon, ja, het is gewoon een heel mooi nummer. En ik vind dat het een plekje verdient in de top 20 in 2023. Dus nou ja, bij deze mijn nummer 3 in de top 20 in 2023. Miley Cyrus met Used to be Young.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 I used to be young. Ja, je hoorde nummer 3 in de top 20 2023 van mij. Uh, dit is uh, Miley Cyrus met You used to be young. Was dit? Nou, ik vind het gewoon, uh, wat ik net ook al zei, ik vind het lyrically een heel, uh, heel goed nummer. Mooie reflectie op, uh, op Miley Cyrus. Toch wel een soort uh, nou, controversiële carrière, maar wel gewoon een, een heel goed nummer. En dat ze nog steeds wel. Er. Ja, toch ja, wel wat volwassener het, is geworden. Uh, ja. Echt een... Ja. Typisch je Ja, nummer. zeker. Erg uh, goed. En nu hebben we eventjes vijf minuutjes uh, wat vrij praten. Dus hebben we nog dingen die we willen inbrengen of goede voornemens voor volgend jaar? Nou, uh, nee. <laughs> nope, ik ook niet. Ik, dus. heb, uh, ik heb nog wel een goed voornemen. Ik zou voor 2024, want dan is het alweer 2024, dus het gaat alweer snel met de tijd. Ik denk dat een goed voornemen is voor mij dat ik uh, wat meer dingen met aandacht doe. En uh, ja, wat, met wat meer focus, wat meer... ...mijn tijd inplannen en dat ik gewoon wat rustiger met de dingen aan de gang kan... ...en uh, wat meer energie haal uit de dingen die ik doe. Dus uh, dat is een voornemen die ik hier neerleg. En uh, het is wel mooi om dit ook op te nemen als iedereen nog even iets bedenkt... ...wat zegt van nou, dat kan ik volgend jaar uh, beter doen... ...of dit is een voornemen, hè? ook al vind je het misschien niks. Want we kunnen het volgend jaar terugluisteren ja. en dan kijken wat daarvan geworden is... Nou, ik heb zelf altijd het gevoel dat ik heel veel tijd verspil. Dus ik wil wat gestructureerder gaan leven. En dan dat ook gebruiken om, om, ja, om mijn tijd nuttiger te besteden. Dus uh, wat talen leren, dat soort dingen. ben ik vorig jaar wel aan begonnen. Maar dan toch op een gegeven moment een beetje gestopt. Uh, best wel ver gekomen met Japans op een gegeven moment. Maar dan, ja, als, je, als je er op een gegeven moment mee stopt... dan vergeet je toch weer, uh, weer een heel groot deel. Uh, ik ben begonnen met sporten, dus dat wil ik erin gaan houden. Standaard gewoon weer flink naar de sportschool. Vier keer per week het liefst. Dus dat soort dingen eigenlijk. Gewoon uh, weet ja. je, de, de kleine dingen hè, rondom gewoon mijn werk. Weet je, de dingen die ik, ik sowieso wel doe. Want die zijn belangrijk. Maar gewoon zorgen dat die structuur er meer in komt. En daardoor mijn tijd uh, meer hebben. Ja. ja, ik zou ook wel weer naar de sportschool willen. Ik heb dit jaar dan voor het eerst heb ik dan, uh, een maandje. Of wat is het drie weken heb ik gesport. En uh, ik zou eigenlijk ook wel weer terug willen. Want. Uh, ik merkte na twee weken al, was ik al drie kilo aan spiermassa bijgekomen, aangekomen. Dus ik, uh, ik zou eigenlijk ook wel weer een sportschool willen, maar ik doe dat niet als goede voornemen of zo. Weet je ja, wel, nou, we zeg neem een abonnement bij dezelfde als ik. Dan, uh, waar zit je dan? gaan denken hier ja, ja, Bij de health club zit ik. In uh, okay. Zandvoort, hier, ja, ja, ja, ja. Bij, uh, bij de boulevard. Dat ja, is een leuke, leuke sportschool. Ja, ja dat ja. wil ik ook. Ja, ik wil dan wel onder ook. personal training. Omdat ik nog niet, hey, ik ben nieuw en zo. En ik weet nog heel allo hoe toestellen werken. Nou, het wordt erg gezellig daar. Misschien, maar goed. In ieder geval een mooie. Hele M&M's erbij. Allemaal nieuwe klanten. Wel een nee, ja, misschien. met uh, personele begeleiding en zo. Maar goed, in ieder ja. geval allemaal, uh, allemaal mooie voornemens. Ja, uh, twee uur zijn er bijna op. We gaan zo direct uh, naar derde en vierde uur. Dat is natuurlijk uh, ook op het afgelopen jaar. We hebben natuurlijk nu een mooi Ik gehad op december. wel een beetje op het afgelopen jaar natuurlijk. Maar goed, uh, nou ja, in de komende twee uur gaan we het onder andere nog hebben over ons jaar de nieuws. Uh, we gaan de nieuwsquiz nog doen en nog wat andere dingen. We gaan kijken naar het sportseizoen. We gaan kijken naar het entertainment van het afgelopen jaar. Dus film, tv. Dus Leuk. ja, er is nog uh, genoeg te zien. Presenteer presenteer Jelmer zo direct, maar ja goed, voordat we daar aan beginnen gaan we eerst nog even... Oh ja, en natuurlijk, ik zie Jelmer heel erg en natuurlijk nog de Jelmer en de M&M's compilatie 2023 op het einde. Rond half twaalf is dat dus, ja, dat kan je niet missen. Uh, maar goed, voordat we daar allemaal mee gaan beginnen is het eerst nog tijd om naar de top 20 2023 terug te gaan. We gaan namelijk naar nummer 3 van Mirko, dus nou ik te zeggen Mirko brandlos, introduceer dat... Uh, nummer even waar we zo naar gaan luisteren. Ja, nou ja, toen ik, toen ik aan het fietsen was uh, door de hele provincie voor de, voor de Statenverkiezingen, toen kwam ik op een gegeven moment Nauwer tegen, met een, uh, een, een ander nummer weliswaar, Die Right Now. En die had een hele abstracte, ja, bijna een soort van dubstep zat er ook in, maar dan tegelijkertijd Oeh. hele lieve pop. Uh, en ik, ik vond die, ik, op een gegeven moment helemaal fan van schort. Ze dus hebben heel veel genres door elkaar, dus Hele rare muziek. En dit is eigenlijk een van hun wat, wat, ja, wat lievere. Uh, zachtere nummers, Crash the car. Dus ik kan zeggen luister naar. Ik ja. heb ervan genoten. We gaan luisteren naar nummer 3 van Mirko in de top 20 2023. Nowhere met Crash the Car. Veel plezier. En tot in het derde en het vierde uur. Jump a little closer, we get.